Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam demonstreren honderden mensen tegen racisme. Het zijn allerlei verschillende groepen mensen, Joden, Koerden, politieke organisaties. Deze meneer vindt dat fijn. Ik vind het heel goed dat al deze mensen komen en demonstreren tegen racisme en discriminatie. Omdat wij allemaal ermee te maken hebben. En het is goed dat we met zoveel mensen verschillende mensen onze stem laten horen. Het is erg druk. Mensen worden opgeroepen om zich aan de coronaregels te houden. De gemeente gaat het protest beëindigen als er meer dan 500 mensen zijn. In een loods van een meubelzaak in Capelle aan de IJssel in Zuid-Holland is een grote brand uitgebroken. Zwarte rookpluimen zijn tot ver in de omgeving te zien. De brand is overgeslagen naar een kantoorpand. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. En sinds vanmorgen kunnen vogelliefhebbers via een livestream van Staatsbosbeheer kijken naar een leeg visarendnest in de Biesbos. Aankomende week komt de visarend, die overwintert in Afrika, waarschijnlijk weer naar ons land. En dat is bijzonder, want het dier is lang weg geweest. Sinds een paar jaar broedt hij weer in Nederland. En twee vrienden uit Amsterdam misten hun stamkroeg zo erg dat ze besloten een eigen café te bouwen in hun woning. Het thuiscafé van Dissel, vernoemd naar RIVM-director Jaap van Dissel, is een uit de hand gelopen corona-hobby, zeggen ze tegen AT5. Ach, ja, We hebben hier een leeg hoekje en uh, ja, we missen het Bruincafé gewoon heel erg. Dus ja, uh, we houden allebei van klussen en uh, ja, te beginnen begonnen de handen toch wel een beetje te jeuken. Er zijn wel een paar regels, zoals je smartphone niet gebruiken. Ja, het is onnodig om de hele tijd op je telefoon. De aandacht trekt het weg. Het is vooral kaarten dobbelen en converseren. Volgens de regels mogen ze per avond maar één bezoeker hebben. Het weer, het is bewolkt. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. De temperatuur ligt rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Ik begin van Zandvoort op zondag met Media. En all about the money. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer priklocatie tolweg 10a. Goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, co-assistent. Van... Ja, doe jij de Pfizer? Doe ik de AstraZeneca? Of andersom, ja, mag ook. En als je een Russische wil, kan het ook hoor. Ja, hoor. Ik zal maar even uitleggen. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. Ja, we hebben breaking news. We worden constant uh, gebeld. Uh, er staat een file op de Tolweg uh, op dit moment. Want uh, ja, de, de mensen die geprikt gaan worden uh, hier in Zandvoort... de priklocatie uh, Tolweg 10. en staat het tussen haakjes. Uh, uh, ZFM. Ja. ZFM Studio. Uh, die mensen die zijn natuurlijk allemaal van tevoren, die hebben allemaal een uitnodiging gehad. En die rijden nu allemaal even naar Zandvoort... Uh, om te kijken waar die locatie precies is. Nou, we kunnen niet naar buiten lopen, want uh, dan uh, wordt er gelijk aangesproken van... Uh, moet ik hier getest worden? Eh, geprikt. Of geprikt. Geprikt worden. Ja, voor, ja, uh, ja. voor dan, de vaccinatie. En dan verwijzen wij, uh, de, uh, zeggen wij dat het hier op die parkeerplaats naast ons is, maar... Ik snap die mensen trouwens wel hoor, dat ze van tevoren even gaan kijken waar het is. Ja, dat is wel verstandig. Dan weet je waar je terecht moet. Ja, je hebt al gebeld met de woordvoerder van ja, de Ja, Harm Graustruijp heb ik even aan de telefoon gehad, en? de woordvoerder. Komt er nou en die gaat bot? zorgen dat er in ieder geval meer duidelijkheid komt naar de mensen toe, waar ze moeten zijn. Klopt. Mocht er, mocht er in de loop van de uitzending af en toe telefoontjes gaan, dan weet u waar het over gaat. Goed. We hebben er alweer een paar gehad vandaag. We dus, hebben er alweer een paar gehad. Goed. Nou, Zandvoort op Zondag. Ja, de radiostudio. Tussendoor gaan we gewoon radio maken de komende drie uur met Zandvoort op Zondag. Nogmaals, welkom luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Uh, wat gaan we doen? Over een tweetal plaat hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Half drie het weerbericht. De komende dagen, uh, ja, toch blijft het toch wel wat wisselvallig en uh, de temperatuur wil ook niet helemaal meewerken. Uh, dus het wordt een beetje wisselvallige dagen de komende week. Maar daarover meer natuurlijk tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Uiteraard hebben we ook vandaag het dieren van de week. Gisteren hadden we Spike. Maar uh, om twaalf uur stond Spike nog uh, uh, op de kalender van uh, de enige hond die op dat moment in het, in het dierentehuis zat. En uh, toen we om twee uur de uitzending begonnen, toen uh, was hij al gereserveerd. Maar goed, we hebben hem gisteren wel ingehouden. Want uh, nooit, je kan beter twee keer schieten dan, uh, dan één keer mis, ja, om het zo maar eens te zeggen. Ja, is er weet... wel een hond uh, te bekennen of geen hond meer? Nou, de, die, die spike van gisteren, die is gereserveerd. Uh, dus we gaan weer terug naar de katten. En we hebben nog twee katers in het dierenthuis zitten. En dat is Bliksem en Dusty. Dus de, tijdens het dier van de week om half vijf hebben we, natuurlijk, hebben we dan tijd voor Bliksem en Dusty. Uh, Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een artiest of een groep. Uh, in de tijd dat er nog publiek uh, bij aanwezig mocht zijn. Uh, ik heb daarachter staan Rob. Ja, klopt. Dat dus, ben ik. Dat goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik heb erover nagedacht. En uh, vandaag wordt het een uh, beetje jessie uh, muziek. Meen je niet? Maar wel uh, in een, uh, in een uh, ja, ook weer een beetje disco en een beetje dance. En een beetje jazzy. Nou, het is uh, <laughs> een raadsel. Raad. Uh, Oké. Okay. Volgens mij is dan een 12 inch dan. Als het nee, de 4 minuten. Dus... Oh, valt mij goed. Zoals live iets naar half 5. Gedicht van de dag. Ja, menig luisteraar en kijker weet het inmiddels. Uh, we hebben weer de, de zender is de verlenging. De zendmachtiging is weer met 5 jaar verlengd. Dus uh, wij gaan daar tijdens het gedicht van de, deze dag aandacht aan schenken. onder het thema 31 jaar jong. En dat slaat natuurlijk alles te maken met uw enige echte lokale zender. CFM Slansvoort. Dus over twee tof platen Zandvoorts nieuws in het kort. Half drie het weerbericht. Als het goed is, in het tweede deel van het eerst uur hebben we een interview. En dat is het interview wat gisteren was tussen onze presentator Roy Dongen... van het programma Goedemorgen Zandvoort... met Alexander Peulen van Centerparks Zandvoort... over het duurzaam certificaat wat zij hebben ontvangen. In het tweede uur gaan we natuurlijk de regio in. We gaan onder meer naar Wijk aan Zee... We gaan de continuing story in Westzaan ook weer volgen. Want Fred Kroket, die we in de uitzending hadden... die wellicht van zijn parkeerplek zou worden beroofd. Maar er schijnt nu toch, toch nog de zon aan de horizon te verschijnen. Want Fred Kroket mag mogelijk toch blijven, maar dat alles in Westzaan. En hij is landelijk nieuws geworden. Hij, dus is, een, uh... hij is landelijk bekend. Maar het, is ook, het, is ook, het is ook een naam, johan. Fred Kroket, dat vergeet je toch niet. En we gaan naar IJmond, want daar is ook een windmolenproject. En dat gaat ook weer naar een volgende fase. En ook in het tweede uur hebben we natuurlijk de evenementenagenda... waarin het evenement van een champignon van volgende week... de Zoomborrel in Zandvoort op zaterdagavond... en natuurlijk de takeaway walk, al hier ook in Zandvoort. Pit Report, kwart over vier, ontbreekt ook niet. En we volgen, we volgen ook voor u de voetbal-eredivisie van de wedstrijden... die dit weekend gespeeld zijn en gespeeld worden en bezig zijn. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. We zijn er al 31 jaar en kijken doe je via www.zfm-live.nl... Nou, als we berichten hebben van uh, Harm Graustra van uh, de GGD uh, Kennemland welk vaccin je hier in uh, Zandvoort gaat krijgen. Pfizer, AstraZeneca, misschien wel Sputnik, je weet het maar nooit. Dan houden we je op de hoogte hier uh, op de Zandvoortse radio. Drie uur lang Zandvoort op zondag. Wij hebben er zin in. En blijf lekker gezellig luisteren naar de radio met nu Rich Chanel. Vos en ik hebben alvast onze witte jassen aangetrokken. <lacht> Voor de vaccinatie natuurlijk. Nou, dat hoor je juist, dat bericht. We komen er vast zeker vandaag in deze uitzending nog wel even op uh, terug. Vanaf 29 maart een mobiele vaccinatie naast de studio van uh, CFM. Je eigen lokale radio al 31 jaar met zojuist die gezellige single van uh, Rit En Dance Around the World. Zo dadelijk gaan we het Zandvoorts nieuws uh, doen. Nou, Albert-Jan heeft al uh, wat uh, doorgenomen en uh, mij verteld. Het wordt niet echt in het kort, maar je krijgt wel de laatste berichten... zo dadelijk naar deze van Tim Don. There's a way where well, everybody's safe. me Het was Tim Dorn en To Love Somebody. De zondagmiddag, een hele goede middag. En wij hebben het uh, nieuws, albert De nou, Allereerst natuurlijk, uh, uh... Na, na het stemmen, het tweede belangrijkste nieuws van uh, deze week uh, voor ons was natuurlijk... dat het commissariaat van de media heeft uh, deze week de vergunning voor de Stichting Zandvoortse omroeporganisatie bekend... onder onze naam ZFM Zandvoort verlengd.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 Begin oktober 2020 volgde de Raad unaniem het advies van het college en sprak haar voorkeur uit, en dat is het college van Zandvoort natuurlijk, en sprak haar voorkeur uit voor een verlenging van de licentie van de lokale omroep ZFM. De uiteindelijke toewijzing wordt altijd bepaald door het Commissariaat voor de Media, maar in de regel volgt die het advies van, de gemeente, van een gemeentebestuur op. De oproep uit Haarlem liet het er namelijk niet bij zitten en stuurde een zeer uitgebreide 13-kantjes zienswijze aan het commissariaat van de media. Waarin de legitimiteit van de toekenning aan ZFM in twijfel getrokken werd. Met name de verdachtmakingen aan het adres van voormalig ZFM-voorzitters Maike Koper en Belinda Geuransson. Maar ook uh, anderen en het schermen met anonieme bronnen en getuigen hebben bij Zandvoortse betrokkenen tot grote verontwaardiging geleid. Zo ook bij burgemeester David Molenburg die eerder in een ondubbelzinnige brief aan het Haarlem 105 bestuur zijn ongenoegen kenbaar maakte. De gemeente en het ZFM bestuur hebben richting het commissariaat formeel gereageerd op de dienstwijze van Haarlem 105. Gistermorgen heeft burgemeester David Molenburg samen met Elbert Roest, de burgemeester van Bloemendaal en vertegenwoordigers van de dierenbescherming en lokale dierenvrienden... De situatie in oogenschouw genomen langs de spoorlijn Overveen-Zandvoort. Willem van der Sloot maakt zich al jaren hard... om het gehele traject te voorzien van dergelijk hekwerk... ter voorkoming van leed voor mens en dier. Vanaf de natuurbrug in westelijke richting ontbreekt... over een lengte van ongeveer 800 meter aan de zuidzijde... hekwerk waardoor wandelaars, huisdieren, spelende kinderen en herten... ongehinderd de spoorbaan op kunnen lopen en de damherten uit het natuurgebied Koningshof springen en lopen naar het spoor. Dit heeft in het verleden meerdere malen geleid tot noodlottige ongevallen. Willem van der Sloot heeft laten zien dat er vroeger wel een hekwerk heeft gestaan. Dus als het er uh, heeft gestaan, moet er ook een nieuw, nieuw hekwerk komen, zo laat Willem weten. Ook de beide burgemeesters spreken van een ongewenste situatie. De burgemeesters David Monenburg en Albert Roest maakten, een, maak, maakten de afspraak... dat ze met ProRail in contact treden om, uh, om ook vanuit de gemeenten een veilige situatie te bepleiten. Daartoe zal op korte termijn een brief worden geschreven. Maar zoals ik altijd uh, heroisch uh, uh, eindig met dit soort berichten, wordt uiteraard gevolgd. De GGD Kennemerland breidt het aantal tests en vaccinatielocaties in de regio de komende weken uit... Op maandag 22 maart opent op de P0 bij de Bazaar in Beverwijk... een nieuwe test- en vaccinatielocatie. Op maandag 29 maart opent de mobiele vaccina vaccinatielocatie in Zandvoort... Deze blijft tot een periode van tien weken staan. De locatie bevindt zich op het braakliggende terrein. Locatie naast Tolweg 10, ZFM. Met parkeergelegenheid voor patiënten op het terrein. Er gaat de... uh, steeds telefoon hier uh, over staan. Ik word er een beetje <laughs> ja. zenuwachtig van. Doe jij het even? Ja, ik ga even de telefoon uh, opne leg, opnemen. Leg hem maar even op, in de wacht. Ja. De locatie zo, nogmaals bevindt zich op het braakliggende terrein, locatie naast de tolweg zoals ik net al zei, tolweg 10 naast de studio van ZFM, met parkeergelegenheid voor patiënten op het terrein. Beide locaties worden geopend door de betreffende burgemeester en directeur publieke gezondheid. GGD Kennemeland onderzoekt in ook in samenwerking met het Streeklab Haarlem de mogelijkheid om zelf thuis een COVID-19 antigeentest af te nemen.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 Er rijden de hele jaar door twee sprinters per uur... richting Amsterdam Centraal en Zandvoort. Daarnaast rijden sinds 2020 in juni, juli en augustus... vier extra sprinters tussen Haarlem en Zandvoort aan zee. Met ingang van dit voorjaar plant NS in de weekenden... feest- en vakantiedagen in april, mei en september... ook deze extra vier sprinters in om bij mooi weer... met voldoende treinen te rijden. Zo sluit het aanbod beter aan op de vraag. En tot slot...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 Zandvoort wijst erop dat het dorp nu eenmaal niet zoveel handhavers heeft als bijvoorbeeld Haarlem. De cijfers voor Zandvoort zien er dan ook als volgt uit. In totaal 40 boetes, 234 per 100.000 inwoners. Waarvan 12 boetes voor overtredingen van de noodverordening of een tijdelijke wet. 28 boetes voor overtreden van de avondklok. En 0 boetes voor het niet dragen van mondkapjes in de openbare ruimte. Dus dat valt prima mee. Tot zover. Dankjewel, uh, Albert-Jan. Uh, ja, ik ga de telefoon eens even opnemen. Waarschijnlijk weer iemand die een vraag heeft over de, de vaccinatielocatie. Na nou, 29 maart dus, uh, naast de studio van uh, CFM. Een mobiele testbus die daar uh, gestationeerd gaat worden. Daarover straks nog veel en veel meer. Hier is uh, de nieuwe single Rise. It's been a hard year, feeling the now. All of the hurt, all of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors I'm not gonna break down So God is a strong drug It gets in your bloodstream You lose your hope, you lose your soul You lose the whole thing Enough for my heart. again We waren op de zondagmiddag, joh, de rise. Alles over de a 1 Grand Prix of Nations en meer hoor je hier. Het ritme. Het ritme van een vol Grand Prix weekend op ZFM on radio. Ja, zo klopt dat een uh, tijdje geleden, of Jan. Uh, mooi, hè? Al ja. 31 jaar en ook uh, tijdens de a 1 uh, Grand Prix waren wij er uiteraard uh, bij. Het is tijd voor het weerbericht. Huh? <laughs> nee, joh. Deze. Deze. Dat is ook goed. Kom op. Ja, kom, op. kom vanzelf. Die Lekker gepruts, heerlijk. <laughs> maar de luisteraars kijken kijkers wel doordat het live is. Het is helemaal live. Helemaal ja, ja, nou kom maar op met het uh, weerbericht. Eerst het algemene weerbericht en dan het specifieke weerbericht voor Zandvoort voor korte en lange termijn. Vooral in het zuidoosten van het land kan er eerst nog een beetje regen vallen. Elders is het droog, maar wel overwegend bewolkt. Vanmiddag breekt het wolkendek en komt er zo nu dan de zon tevoorschijn. Het wordt 7 graden in het Waddengebied tot 9 graden in Brabant en Limburg. Er waait een matige noord- tot noord, wind, Windkracht 3 tot 4. Aan zee en rond het IJsselmeer staat een windkracht 5. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Tijdens opklaringen daalt het kwik in het binnenland. Tijdelijk tot rond het vriespunt zelfs. Morgen verandert er weinig in relatief rustig ma maart weer. Kijken we naar dinsdag. Dinsdag blijft een gebied. Uh, het weerbeeld bepalen. Het is droog en vooral in de middag is er ruimte voor de zon. De temperatuur kan in de middag iets oplopen en de maxima liggen tussen de 8 en 10 graden. In de nachten is er lokaal kans op vorst. De dag, uh, woensdag. De dag begint regionaal met nevel of een mistbank. In de loop van de dag breekt de zon vaker door en het blijft nagenoeg droog. De maxima liggen rond 10 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot slot het algemene weerbericht voor donderdag 25 maart. De bewolking neemt in de loop van de dag toe. Waarschijnlijk blijft het droog en de temperatuur komt zelfs nog wat hoger uit... door aanvoer van zachtere lucht vanuit het zuiden. De wind is zwak tot matig van uh, kracht. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Het blijft vandaag bewolkt, maar droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 8 graden Celsius... en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 4 graden. En de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 10 graden Celsius overdag. En s'nachts is het ongeveer 5 graden Celsius. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is matig windkracht 4. In het weekend, komend weekend, neemt de kans op neerslag toe... en stijgt de temperatuur tot 12 graden overdag en 8 graden s'nachts. Tot zover. Nou, het begin van de lente met een beetje wisselend weer... behoorde We het juist van collega albert -Jan. En wil je het nalezen, dat kan ook hè... Gewoon even de CFM app downloaden. Ik kijk onder Meteo Zandvoort en dan blijf je altijd op de hoogte. Dat was het film. We draaien weer lekkere muziek voor je. Wat dacht je van deze van Angela and the Roots? Hier is Pressure. Roots en Pressure. Ja, er wordt weer gevoetbald. Ook dit weekend weer. Weer mooie partijen op de kalender, Albert Jan. Ja, en we beginnen het overzicht even met de afgelopen vrijdag. Want de FC Twente reisde af naar Herenveen en de eindstand daar was 0-0. En gisteren werden er drie wedstrijden gespeeld, waaronder Fortuna Sittards tegen FC Utrecht. Daar heeft Utrecht gewonnen, met 0 tegen 1. Feyenoord ontving FC Emmen. Eindstand 1-1. Dat meen je niet. Ja, zeker. Zo, hey, goed Advo gedaan van uh, Emmen. Advocaat was na afloop ook erg boos. Ja, not amused zullen not we amused. maar zeggen. Ja. En dan uh, RQC Waalwijk nam het op tegen FC Groningen. Wat is daar gebeurd, Albert-Jan? 3 ja. tegen 1. Ja, ik denk dat ik even een weekendje naar Groningen moet. Want ja. dit, uh, dit ziet er niet goed uit. Even de boys nee, zo, uh, tot orde roepen. Groningen is de weg kwijt. Vandaag uh, al gespeeld, om kwart over twaalf begonnen. Bek Zwolle thuis tegen VWV Venlo. Eindstand 2 tegen 1. En dan uh, slaan we één wedstrijd over. Dat is de wedstrijd die om half drie uh, gestart is. <laughs> Dat is uh, de wedstrijd uh, AZ tegen PSV. Nee, ik moet het gewoon zeggen. Op dit moment uh, 1 tegen 0. Dat is dus snel, de Alkmaarders staan voor. snel gescoord dan in die wedstrijd. Behoorlijk. Maar, ah, maar maak je geen zorgen. Dat is 2 keer 45 minuten. Dus... Ja, je brengt het leuk. Ook om half 3 begonnen. Vitesse thuis tegen Willem 2. Tussenstand 0 tegen 0. En dan om uh, kwart voor 5 is het tijd voor uh, Heracles Ameloo tegen Sparta Rotterdam. En dan om 8 uur uh, de klapper van de dag. Uh, Ajax thuis tegen ADO Den Haag Het is wel een spannende wedstrijd, in ieder geval voor ADO Den Haag, want als ze dan ook verliezen, dan gaat FCM FC van de laatste plaats van de eredivisie af en dan wordt dan overgenomen door ADO Den Haag. Ja, daarom is hij belangrijk. Ja, maar voor belangrijk. Ajax, die kunnen wel wat hebben nu. Ja, die... Ze uh... staan uh, tien punten voor op uh, de nummer twee uh, PSV. Ja. En ze hebben nog één wedstrijd minder gespeeld. Ja. Dus, uh, uh, juist. En het gaat nu ook weer niet goed uh, met PSV. Dus uh, de Amsterdammers uh, hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken. Wij houden de wedstrijden voor je in de gaten bij deze editie van Zandvoort op zondag. Goedemiddag, blijf lekker thuis. Luisteren naar de radio. Nooit nu first choice. de single doctor love.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 gonna make you De disco klassieker van uh, First Choice en Dr. Love. Zo dadelijk uh, gaan we het hebben over een uh, duurzaamheidscertificaat wat uh, uitgereikt uh, is. Maar eerst gaan we nog even een lekkere gauw houden van uh, Crush. Dit is de House Arrest. Uit de beginperiode van je eigen lokale radio uh, CFM. 31 jaar oud geluid van Zandvoort de Crash en de house arrest. We hebben goed nieuws uh, omtrent een uh, duurzaamheidscertificaat uh, wat uh, uitgereikt is aan één bungalowpark. Centerparks uh, Zandvoort uh, uh, is Green Key uh, goud gecertificeerd voor 2021. Het park voldoet hiermee aan de strengere normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vallen basismilieunormen zoals het registreren van en besparen op gas, water en elektra... en het verminderen van de hoeveelheid afval, zeker restafval. Daarnaast is Park Zuinvoort opnieuw ISO 5001 en ISO 14001 gecertificeerd. General Manager van Park Zandvoort Alexander Peulen, is trots op de certificering van door Green Key... We doen er alles aan om ons park nog groener te maken. Zo hebben we in het afgelopen jaar laadpalen voor elektrische auto's en fietsen geplaatst. Scheiden we het afval in het park in vier stromen en gebruiken we alleen nog groene stroom. In ons Aquamundo gebruiken we nauwelijks chloor, omdat we het water zuiveren met een speciale UV-installatie. Daarnaast hebben we activiteiten in de duinen om gezin om gezinnen op een speelse manier meer te leren over hun biodiversiteit. Nou, van harte gefeliciteerd, Centerparks. Ja, mooie, mooie prestatie. Ja, keurig. Dus uh, keurig, duurzaam park hier in Zandvoort. En daar mogen we best een klein beetje trots op zijn. En dat zijn we dan ook. Deze plaat kunnen we best binnenkort over de box heen draaien... als de vaccinatielocatie yes. staat, uh, Albert-Jan. <laughs> Mensen vinden die muziek gewoon leuk, toch? Santana en uh, Holden ja, we zijn alvast een klein beetje aan het oefenen... voor uh, na 29 maart natuurlijk. Om een beetje gezellige muziek uh, te verzorgen tijdens het uh, vaccineren. Met het KLM open had je ook van die kleine radiootjes. Die kunnen we natuurlijk ook regelen. Oh ja, dat, zijn, dat is ook goed. <laughs> nou ja, dat was uh, inderdaad het uh, verhaal. Uh, we komen er nog wel op terug waarom we dat zeggen. Uh, Oké, okay. uh, gisteren hadden we het er ook al over: over die, uh, die zomerregeling voor parkeren in Nieuw-Noord. En uh, zoals uh, zo menig één vreest gaat dat uitlopen op een chaos. Zo ook Wijnand Burger van het anti-parkeerregime Zandvoort (APRZ) in het kort wil dat de wethouder ook Nieuw-Noord onder de zomerparkeerregeling laat vallen. Kort, dat uh, ja, dat doet ze nog niet, want dat vindt ze te veel werk en ze is ook bang voor dat er geen draagvak is bij de bewoners hier. En dan krijg je dus het, uh, het probleem dat alle mensen die nu uh, vrij parkeren in Zandvoort, en dat zijn dus de hotelgasten, uh, dat zijn de strandhuisjes, die komen vaak met twee auto's en die zetten ze dan bij ons neer in Oud-Noord, ik woon in Oud-Noord. En die gaan nu allemaal in Nieuw-Noord parkeren. En daardoor denk ik van, nou, het, is, het wordt hier van de zomer een, een chaos op het parkeergebied. En daarom zeggen wij tegen de wethouder van het APZ: van voer ook in Nieuw-Noord... Uh, hetzelfde parkeerregime in. En dat was uh, Wijnand uh, Burger in gesprek met uh, NH Nieuws. Hij vreest dus inderdaad voor, zoals het uh, GroenLinks uh, genoemd wordt... het waterbedeffect ja. Dat uh, die auto's inderdaad allemaal naar uh, nieuw Noord toe gaan... omdat daar dan nog uh, gratis geparkeerd uh, kan gaan worden. Maar hij was niet de enige hè, die daar een uh, mening over had, Albert-Jan? Nee, klopt. Zo ook uh, buurtbewoner Kor. Denkt dat ook dat de, de parkeerdruk de komende zomermaanden te hoog gaat worden in de buurt? Kunt u zich voorstellen dat uh, de wethouder heeft gezegd... Nou ja, een, een nieuw noord is toch niet zo heel druk? Laten we daar niet het parkeerregime instellen. Nou, dat onderzoek heb je gedaan in 2019. En we leven nu weer in 2021. Dus waarschijnlijk zijn er wat autootjes bijgekomen. En helemaal omdat het industriegebied is uitgebreid. Dus uh, ja, er komen steeds meer auto's bij. En natuurlijk, ik kan me best voorstellen dat, dat er een probleem is. Maar uh, als je het probleem best opzadert bij andere mensen... dan hebben die ook een probleem. Dat is een beetje onzin. Dat moet je nooit, uh, nooit doen natuurlijk. De buurtbewoner Cor, ja, hij vertelt het heel goed, inderdaad, denk ik. En ja, ik ben benieuwd hoe de Raad daar van de week ja. verder over gaat dinsdag. discussiëren. Dat is aankomende dinsdag. Ze zouden het eerst doorschuiven naar de volgende commissievergadering. Maar nee, het staat nu op de agenda voor aanstaande dinsdag. Oké, okay, nou ja, mocht daar nieuws over zijn. Uiteraard hoor je dat als eerste bij eigen lokale radio CFM. Straks veel meer Zandvoort op zondag met onder meer het voetbal en andere berichten. Blijf lekker luisteren. We're we'll De Pet Shop Boys herken je echt de sound uit de Diëtisch? Ja, je de Suburbia's ene laatste plaat in het eerste uur van Zandvoort op Zondag. Zometeen zijn Albert Jan en ik er nog twee uur lang Zandvoort op Zondag. Houd de radio lekker aan, hè? Zandvoort, en als je buiten Zandvoort luistert, kan onder meer uiteraard via DAB en anders wwwzfm livenl